Leider voor Werk in Nederland. Voor meer informatie en de gratis brochure, en COI.nl. Dit is Radio 1. 12 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. Goedemiddag. Koenders naar Tweede Kamer gestuurd. Dekkingsgraad ABP op 105% en opnieuw onrust in Egypte. In het zuiden is er nog vrij veel bewolking... maar vanuit het noorden breidt de zonnige periode zich langzaam uit. De temperatuur blijft steken tussen de 0 graden in het noordoosten... en zo'n 2 graden boven 0 in Zeeland. Vannacht is het dan helder, dan gaat het 3 tot 6 graden vriezen. Morgen, de vrijdag, dat wordt een koude maar mooie winterdag... met veel zon en maximaal rond het vriespunt. De politietraining die Nederlanders gaan geven in het noorden van Afghanistan... wordt langer en intensiever. De training gaat zeker 18 weken duren... Geen zes. Ook vraagt Nederland een toezegging van de Afghaanse regering dat de politie geen militaire taken zal doen. staat allemaal in die veelbesproken brief die het kabinet vanochtend naar de Tweede Kamer stuurde. En de grote vraag is nu: is die brief voldoende voor GroenLinks om de uh, politietrainingsmissie naar Kunduz te steunen? De fractie van GroenLinks is meteen nadat die brief rond half elf is binnengekomen... in vergadering gegaan bij GroenLinks. Daarbij de deur staat Michiel Breedveld. Michiel, weet jij al meer? Nou ja, de grote vraag is natuurlijk... zijn de toezeggingen die het kabinet dus nu heeft bevestigd in deze brief... voldoende om GroenLinks over de streep te trekken? We weten van D66 en de ChristenUnie, die ook nog een beetje twijfelden aan de missie dat zij sinds gisteravond toch uh, aanmerkelijk positiever waren... over uh, de missie naar Kunduz. Maar GroenLinks, ja, die hult zich nog altijd in stilzwijgen. En ook na de fractievergadering liet uh, fractieleider Jolande Sap weinig los. Ik loop nu uh, voor een overlegje om af te stemmen met uh, deze D66 de, de, de ChristenUnie voor de procedurevergadering, hoe wij het debat verder voor ons zien. Wij hebben een, een goede fractie gehad, een zorgvuldige fractie gehad. En u zult in het debat uh, verder horen uh, tot welke afwegingen wij komen. Bent u tevreden over de toezeggingen? Daar ga ik nu niks over zeggen. Dank u wel. Ja, dat was uh, Jolanda Sap, de uh, fractieleider van GroenLinks. Tot zover Michiel, dank je wel. Gaan we naar Margreet Boer. Uh, Margreet, jij hebt uh, die brief, zes kantjes zijn het, helemaal gelezen en uh, bestudeerd nog verrassingen gezien? Nee, niet echt. Alles wat gisteren aan de orde is geweest... in dat lange debat met de Kamer, dat staat nu op papier. De Nederlandse regering wil duidelijk... een kwaliteitsslag maken, staat in de brief. De training, je zei het al, die duurt nu 18 weken... is de bedoeling. En dan ligt de nadruk... op de basisvaardigheden van de politie. Dus hoe ga je om met een wapen? Hoe bedien je een radio? En wat voor werk doe je allemaal op het politiebureau zelf? En er komt veel meer aandacht voor mensenrechten. En uh, Nederland zal ook uh, alfabetisering... ter hand nemen in die basisopleiding. Leren lezen en schrijven. Dat zit er nu allemaal niet in. En een ander belangrijk punt wat de Tweede Kamer heel graag op papier wilde. De Tweede Kamer wil namelijk dat de politie geen militaire taken uitvoert. En die ministers schrijven nu in de brief dat zij dus een toezegging willen van de Afghaanse regering eh, hierover. En als die toezegging er is, dan pas kan die missie van start gaan. En dat is ook een heel belangrijk punt geweest voor GroenLinks. En dat staat nu zwart op wit. Hm. Hoe moet dit nu verder, uh, Margreet? Het was afhankelijk vanochtend het plenaire debat. Dat ging niet door. Uh, er kwam die brief voor in de plaats. Uh, wat zijn nu de volgende stappen? Ja, daar wordt zo direct over vergaderd. Hoe het nu procedureel verder moet. Die vergadering begint om kwart over twaalf. En de kans is dan groot dat er besloten wordt... om vanmiddag nog een plenaire debat te houden met de premier Rutte. Je hoorde net Jolanda Sap van GroenLinks zeggen... Hè, dat zij uh, ging spreken even met Pechtold van de Christen, uh, van D66 en Rauwhoed van de ChristenUnie... om te kijken hoe zij uh, verder willen met z'n allen. Dus ze proberen wel één lijn te trekken. En dan zal ook duidelijk worden, als dat plenaire debat er is... of er wel of geen meerderheid is voor die politietrainingsmissie in Afghanistan. Want dat weten we eigenlijk nog steeds uh, niet. En de verwachting is dus vanmiddag een plenaire debat met meer duidelijkheid daarover. Oké. Okay. Dankjewel, je Margreet. We gaan nog even terug naar Michiel Breedveld. Uh, jij hebt intussen een reactie van D66, Michiel. Ja, we hebben D66 uh, even gesproken. Uh, nou, zij hullen zich ook in uh, stilzwijgen. Maar goed, gisteravond uh, hebben zij al laten weten... Um, in de uh, toezeggingen van het kabinet uh, ja, voldoende gerustgesteld te zijn... over uh, de deugdelijkheid en ook de zin van deze missie. Zojuist is dus die procedurevergadering uh, begonnen... van de Commissie uh, Buitenlandse Zaken en Defensie... Uh, om te bespreken hoe verder de beslissing over Kunduz moet gaan. Daar hebben we Jolande Sap zojuist weer even gesproken. Ik heb het helaas niet op band, maar zij zegt daarin... Uh, zij zegt zojuist bij het binnentreden uh, dat uh, zij in de brief van het kabinet... toch voldoende aanknopingspunten ziet om de zaak... zo zegt zij, verder af te handelen. En ook uh, voldoende garanties, uh, zodat zij uh, met een goed verhaal... naar haar achterban kan komen. Dus uh, zodra ik dit geluid uh, kan laten horen, zal ik mij melden. Maar dat zou betekenen, Michiel, dat, dat GroenLinks zegt van... Uh, we, we, we ja, steunen de, de missie. we gaan akkoord. Ja, de, het zou erop kunnen wijzen dat GroenLinks dus de missie steunt. Uh, veel zal natuurlijk afhangen van premier Rutte... die dan waarschijnlijk de, vanmiddag nog uh, in debat zal moeten met de Tweede Kamer. Als hij met hetzelfde verhaal komt, met voldoende garanties... zoals ook nu in de brief beschreven... en ook niet met uitspraken komt die weer opnieuw twijfels doen rezen... bij uh, GroenLinks met name. Dus ja, dan zou het dus uh, uh, een uh, groen licht kunnen betekenen voor deze politiemissie naar Koundoes. Michiel Breedveld, dankjewel. Het grootste pensioenfonds van Nederland, dat is de ABP, voldoet weer aan de wettelijk voorgeschreven dekkingsgraad. Dat betekent dat er niet gekort hoeft te worden op de pensioenen en de uitkeringen. Eind vorig jaar was de dekkingsgraad 105 procent. Drie maanden daarvoor was dat nog maar 94 procent. Het ABP stelt dat de cijfers nog mooier waren geweest als de verplichtingen voor het fonds niet waren toegenomen. Maar omdat de gemiddelde leeftijd van de Nederlanders volgens verwachting nog steeds zal stijgen, moet het ABP rekening houden met zwaardere verplichtingen. En daarom is besloten dat dit jaar de pensioenen niet mee stijgen met de lonen bij de overheid en het onderwijs. De Egyptische stad Suez hebben betogers een politiepost in brand gestoken. Ze protesteerden met hun actie tegen de dood van drie demonstranten tijdens de betogingen van de afgelopen dagen. Ook op andere plaatsen in Egypte worden nieuwe demonstraties... tegen de president Mubarak verwacht. Helemaal wanneer zijn politieke tegenstander El Baradei vandaag uit Oostenrijk terugkeert. Oud-directeur van het Internationaal Atoomagentschap in Wenen... wil morgen na het vrijdaggebed meedoen met de protesten tegen Mubarak. De politieke onrust is vanochtend overgeslagen... naar de effectenbeurs in Cairo. Daar moest vanwege grote koersdalingen de handel... een korte tijd worden stilgelegd. En ook in Jemen zijn duizenden mensen de straat opgegaan... om te protesteren tegen de president daar, Saleh. Ze eisen zijn vertrek en ze voelen zich gesteund... door de geslaagde volksopstand in Tunesië en de protesten in Egypte. Saleh is al ruim 30 jaar aan de macht en hij heeft de steun van de Verenigde Staten. De Amerikanen zien hem als een bondgenoot tegen Al-Qaeda. De demonstranten in Jemen eisen vergaande hervormingen... en willen dat er een eind komt aan de armoede in het land. Een groot deel van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Op vier plaatsen in de hoofdstad Sanaa wordt gedemonstreerd. De betogers hebben voor verschillende locaties gekozen... in de hoop dat de oproerpolitie dan niet overal tegelijk kan ingrijpen. Dit is het NOS-journaal. Het Doralt-Megens. Sinds gisteravond ligt Nelson Mandela in een ziekenhuis in Johannesburg. Hij is opgenomen, officieel voor routineonderzoek. Maar er is een hoop beweging rond dat ziekenhuis. Familie bezoekt de oud-president vanochtend. We hebben correspondent Lucas Waagmeester aan de lijn. Lucas, wat denk jij? Een routinebezoekje of is het toch ernstiger? Ja, de woordvoering, in dit geval gedaan door de Nelson Mandela-stichting... die houdt het in, inderdaad allemaal uh, klein. Zij, zouden gisteravond in een, of zij zeiden gisteravond in een korte uh, persverklaring... dat de oud-president zich in principe goed voelt. Hier is in good spirit staat in die verklaring. Uh, Mandela is alleen wel uh, ja, bezocht door een longarts. Een arts die Mandela al langer behandelt. En hij is bezocht door veel familie inderdaad. Uh, de hele avond en ook vanochtend komen kinderen... Kleinkinderen achter kleinkinderen langs in het uh, Mail Hospital hier in Johannesburg. En uh, ja, zoveel kinderen, als je het mij vraagt, dat, dat geeft een beetje het gevoel dat er iets meer aan de hand is dan, dan alleen zo'n uh, routine check. Maar ja, we zullen gewoon de bewegingen rond dat ziekenhuis in de gaten moeten houden. We weten. De Nelson Mandela Foundation zegt, uh, zo'n verklaring zegt niet alles. We weten dat zij er ook alles aan zullen doen om de geruchtenstroom van dit nieuws, uh, toch per definitie groot nieuws, uh, te drukken. Ja, Voor zover je er iets van kan zeggen. Een man van 92 is het inmiddels. Hoe, uh, hoe wordt er in Zuid-Afrika gereageerd op, uh, op zijn opname? Ja, de gezondheid van Mandela is altijd onderwerp gesprek. Van gesprek, uh, iedereen weet dat de old man, zoals die hier heet... Uh, ja, dat hem weinig hoeft te overkomen, of het is uh, voorpagina nieuws. Veel Zuid-Afrikanen wachten dit een beetje af dan ook. Hè. Wat op zich een interessant teken is... is dat uh, de, de toestand van Mandela blijkbaar niet zo kritiek is... dat president Zuma, de belangrijkste man van het land... de leider van Mandela's partij, het ANC, uh, naar huis komt. Hè. Hij zit op het World Economic Forum in Davos. En hij geeft aan dat hij voorlopig geen reden ziet om zijn bezoek daar... Lukas Waagmeester, dankjewel. In Oeganda is een homorechtenactivist vermoord. Volgens de politie werd de homoseksueel David Keto in zijn huis door een indringer gedood. De Oegandese politie is op zoek naar twee verdachten. Vorig jaar publiceerde de lokale krant Rolling Stone. foto's en adressen van homo's. met de tekst daarbij: Hang ze op, ze werven nieuwe leden onder onze kinderen. En op die lijst stond ook Keto. In Oeganda staat op homoseksueel gedrag maximaal 14 jaar gevangenisstraf. Onlangs probeerde een parlementslid de maximumstraf te verhogen. En de hoofdredacteur van de krant pleit voor invoering van de doodstraf op homoseksualiteit. Dan terug naar Nederland. De ANWB stelt een lijst op van provinciale wegen die veilig zijn of juist levensgevaarlijk. Weggebruikers kunnen op de website van de ANWB straks zien welke risico's er op hun verkeersroute zijn. Marcus van Tol van de ANWB.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 Voor de snelwegen bestaat overigens al zo'n keuringssysteem. De eerste sterren voor provinciale wegen worden volgend jaar uitgedeeld. Sport. De Australian Open in Melbourne. Uh, daar is de eerste halve finale bij de mannen aan de gang. Na de uitschakeling gisteren van Rafael Nadal zijn nu alle ogen gericht op Roger Federer. Die speelt op dit moment tegen Novak Djokovic. En natuurlijk zit daarom Jan Roels hier. Jan, hoe gaat het? Nou, niet goed met Federer. Hij verloor de eerste set in een tiebreak van Djokovic. De tweede set kwam hier 5-2 voor. En denk je, die pakt hij dan, de Zwitser. Maar Djokovic speelde fantastisch tennis... Maakt vijf games op rij en pakt de tweede set met 7-5. En in de derde set heeft de server hier al gebroken. Staat met 3-1 voor. Ja, Federer haalt niet zijn vorm wat we, wat we van hem gewend zijn. Hij heeft een heel laag servicepercentage... bijvoorbeeld in die tweede set van 47 14 onnodige fouten. Djokovic doet het heel slim. Speelt Federer heel veel in op zijn backhand. Federer kan door zijn voorhand niet lanceren, niet in stelling brengen. Dus heel weinig winners maken met zijn voorhand. Djokovic, vooralsnog de betere dus op de rot lever Marina. Misschien kruipt Federer door het oog van de naald, dat zullen we zien. Uh, gisteren hadden we Nadal, uh, die wijt het aan een uh, hamstringblessure. Is dat uh, in het geval van Federer ook het geval? Dat, uh, dat we nou, het hij oogt niet helemaal super fit. Hij oogt niet helemaal uh, ja, gefocust zoals we van hem, van hem gewend zijn. Maar vooralsnog heb ik, uh, heb ik niks kunnen ontdekken. Geen uh, medische time-out, geen behandeling op de baan voor Federer. Dus laten we het maar op houden dat Djokovic inderdaad gewoon heel goed tennis speelt. Okay. Dankjewel Jan voor dit moment. Uh, bij de vrouwen zijn uh, beide finalisten intussen bekend. Dat was vanochtend bekend. Kim. Kleisters en Lina uit China. De Chinese verraste, de nummer 1 van de wereld. Caroline Wozniacki. En Kleisters was te sterk voor Vera Zvonareva. De Belgische kan zaterdag revanche nemen. Want twee weken terug verloor ze van Lina tijdens het toernooi in Sydney. Ja, het is een moeilijke speelster. Ik denk dat we van, van speltype een beetje op elkaar lijken. Ik denk alle twee vrij, vrij harde, vlakke slagen. En er wordt toch ook wel af en toe wat, wat spin achter zit. Ze heeft een, een heel goede backhand. En, maar ja, ze heeft vandaag ook een heel moeilijke wedstrijd gewonnen. Dus ze zal ook wel mijn vertrouwen op de baan staan. Maar ik ook na deze wedstrijd. Dus ik hoop dat het een, een mooie finale gaat worden. Kim Kleisters, zaterdag kans haar vierde Grand Slam titel veroveren. Lina, is nog niet zo ver. Met haar staat voor het eerst een Chinese tennisser... in de finale van een Grand Slam. Het zat er al een tijdje aan te komen. Edwin van der Sar stopt met voetbal. De doelman van Manchester United heeft bevestigd... dat hij aan het einde van dit seizoen een punt zet... achter zijn 21-jarige loopbaan. Hij won in die periode twee keer de Champions League. Eén keer met Ajax in 1995... en met zijn huidige werkgever in 2008 met Manchester United. Van der Sar beëindigde twee jaar geleden zijn interlandcarrière... En met 130 wedstrijden is hij record international van oranje. We gaan naar de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan bij de ANWB, goedemiddag. Goedemiddag. Twee files op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... tussen Culemborg en Beest, 4 kilometer. Het heeft te maken met het herstellen van het wegdek na een ongeluk van vanmorgen. Drie rijstroken zijn nog dicht. Verkeer naar het zuiden kan beter omrijden via Gorkum over de A27 en de A15... Elders op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... tussen knoopend Leenderheide en Marhezen, 6 kilometer. Na een ongeluk is daar de rechterrijstrook dicht. Nog een keer de hoofdpunt uit deze uitzending. brief naar Tweede Kamer gestuurd. Dekkingsgraad ABP voldoet weer aan de wettelijke norm. En opnieuw onrust in Egypte en nu ook protesten in Jemen. Bijna 14 minuten over 12. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV op Radio 1 met lunch.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, Cabaretier Jan-Jaap van der Wal is zometeen hier. Hij begint maandag op Comedy Central met een Nederlandse variant op John Stewart's Daily Show. In het mediaforum afro-presentator Pieter Jan Hagens, u kunt hem kennen van Eén Vandaag en van Buitenhof. En de hoofdredacteur van Playboy, Jan Heemskerk. En het gaat onder meer over de volgens vele verrassing van dit tv-seizoen Pauw Nieuws. Het programma is wel op de vingers getikt door de Raad voor de Journalistiek... vanwege de berichtgeving over ex-PVV'er James Sharp... Maar bij Poont nemen ze die brisping natuurlijk niet zo heel serieus. Ja, en uh, ze hebben ons geloof ik gevraagd om uh, dat uh, integraal uit te zenden bij ja. Poontnieuws. Dus ik zou zeggen, ga je gaan. Hartstikke goed. Dan uh, doe ik dat bij deze. Zo. De te kloppen scoren dan in de Nationale Nieuwsquiz. Die is nog altijd 128. De kandidaat van vandaag komt uit Lelystad en heet Sandra Hogevorst. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. De luistercijfers over 2010 zijn bekend en Radio 538 is wederom de best beluisterde zender. Opvallend is dat Radio 2, met de succesvolle top 2000, de Zweden tweede zender van Nederland is. Radiobaas van de Publieke omroep Jan Westerhof, vertelt dat in de meting van de luistercijfers 31 december niet is meegenomen. En laat dat nou net de meest populaire radiodag van het jaar zijn, met de finale van de top 2000. is wat meer dat er altijd één dag geschrapt moet worden in de meting. En uh, we doen het onderzoek samen met commerciële zenders in een organisatie die heet RAB. En bij een meerderheid van stemmen is toen besloten om 31 december dit jaar te schrappen. En dat kost Radio 2 ongeveer 0,5, 0,6 luistertijd luistertijd aanwezig. Ja, dat geeft wel een wat vertekend beeld over die laatste periode van, uh, van het jaar. Jeroen van der Boom wordt volgens RTL Boulevard de nieuwe presentator van Weekend Miljonairs. Opvallend, want Weekend Miljonairs is een programma van SBS. Terwijl Van der Boom dit tv-seizoen te zien was als jurylid bij The Voice of Holland. Van RTL dus. RTL Boulevard meldde overigens eerder nog stellig... dat Bo van Erven weekend weekendmiljonair zou gaan doen. En nu gaat het terug naar SBS, kunnen wij vanavond... Zonder Robert en Brink. Zonder Robert en Brink, want de nieuwe presentator wordt... en dat is een echt hele sterke gruug, waardoor ik bijna durf te zeggen... dat het gewoon waar is, dat Bo van Erven Dorens de presentator van dat programma wordt. En daarmee zou hij dan voor het eerst binnen SBS-programma hebben... dat je denkt, ja. Ja, nou dus niet, want Bo wordt er dus niet. Eh, nog wel even afwachten natuurlijk of Jeroen van der Boom... dan ook echt het gezicht van weekend miljonairs gaat worden. Hier volgt een waarschuwing voor alle bekende Nederlanders. Wendy van Dijk gaat een film maken als haar typetje Usi Hirosaka. Vermond als Japanse verslaggeefster zet Van Dijk sinds 1999 bekende mensen voor het blok... met spraakverwarringen en seksistische opmerkingen. Zoals bij Beverly Hills 90210 actrice Shannon Doherty. Usi vroeg haar tot welke leeftijd zij eigenlijk moedermelk heeft gedronken. Hoe lang je de melk van je drinken? U de vraag. Um, no. I I, I... I... I don't like that question. And... I drink milk for my mommy when I was 5. Still. It's good for you. It's good health. In Japan, is good geld. Succes van de tv-serie krijgt nu dus een vervolg op het Witte Doek. Eind dit jaar moet Oshi de film in de bioscoop te zien zijn. Het nieuwe real-life-programma Secret Story krijgt een eigen themakanaal. In het net vijf-programma moeten 15 bewoners in een huis vol met camera's proberen om drie maanden lang een geheim te bewaren. Kabelaars UPC en Ziggo gaan vanaf half februari 24 uur per dag live beelden doorgeven. Abonnees met een uitgebreid tv-pakket kunnen dan dag en nacht genieten van Secret Story. En Peter R. de Vries heeft roddelsjournalist Evert Santegoed voor de rechter gedaagd. In een stuk op internet beschrijft Santegoed uitgebreid het liefdesleven van de misdaadverslaggever en zijn vrouw. Het stuk is intussen wel van internet gehaald, maar Peter en nog wel een schadevergoeding. De uitspraak van de rechter is later vandaag. Bij de ongeregeldheden in Egypte is gisteren een Nederlandse journalist gewond geraakt. Het is Trouw-correspondent Eduard Padberg. Eerst wilde de krant nog de identiteit van de verslaggever geheim gehouden, maar die is intussen toch bekendgemaakt. Eduard Padberg is het dus. Aan de telefoon is Willem Schone, hoofdredacteur van Trouw. Goedemiddag. Goedemiddag. Even het allerbelangrijkste, hoe is het met Eduard? Nou goed, naar omstandigheden. Dus, uh, dus, uh, hij, is, hij is natuurlijk geschrokken en hij is bont en blauw, maar, uh, maar naar omstandigheden gaat het eigenlijk wel goed. Ja, want wat is er precies gebeurd? Wat vertelt hij? Uh, nou ja, eergisteren was hij op weg naar de, de, de, de demonstratie in het centrum van Cairo, het plein. Uh, en hij was daar nog niet eens, maar hij liep nog in een, in een straat daar naartoe, waar verder uh, weinig volk was, en werd daar uh, gezien... Door een uh, politieagent die op hem afkwam met, met een wapenstok en meteen begon te slaan. Waarop uh, collega's van die politieagent toesnelden en hem uh, en mee gingen slaan en schoppen. Uiteindelijk is hij door meerdere van die agenten later uh, ontzet. Uh, maar had hij zich ook kenbaar gemaakt als journalist? Nou ja, toen, toen die agent op hem afkwam, heeft hij wel geroepen van uh, stop, ik ben buitenlander, ik ben journalist, enzovoort, enzovoort. Maar daar werd uh, geen acht op geslagen, dus, uh, en dus dat ging natuurlijk allemaal heel snel. Ze gingen nog harder slaan misschien zelfs. <laughs> Dat weet ik niet, maar ze ging in ieder geval door. En, ja. en het, dus hij ja, hij is uh, echt bont en blauw geslagen ja, ja. en dat vind flink pijn. Maar... Ja. Jullie wilden eerst het geheim houden hè, dat hij het was. Waar, waarom was dat eigenlijk? Nou ja, ik heb, we hebben de, de naam hebben we aanvankelijk niet bekendgemaakt. Omdat we van, van hieruit is het ook moeilijk in te schatten hoe zijn veiligheidssituatie is dan uh, op zo'n moment. Dus uh, maar ik had hem gisteren aan de lijn. En, uh, en hij heeft zelf ook uh, in contacten met, met andere media uh, niet moeilijk gedaan over zijn identiteit. Er was nee. geen reden toen meer, dus toen uh, hebben wij het ook niet meer gedaan. Nee. Het geeft een beetje aan hoe de situatie daar nu is. Je weet echt totaal niet uit welke hoek het kan komen. Hoe is de situatie voor hem om daar te werken dan nu? Kan hij gewoon zijn werk doen? Nou ja, uh, het, is nu, het is nu belangrijker dan ooit, denk ik. Uh, en, en ook fascinerender dan ooit, misschien wel. Dus je wilt als journalist natuurlijk graag bij zijn. Hij is niet de enige die, uh, die dit is overkomen. Dat heeft u ook wel meegekregen, denk ik. Zo'n Britse journalisten die, ja. uh, die kwad hebben gekregen de afgelopen dagen. Um... Maar nou ja, hij omschrijft de stemming er als, als erg zenuwachtig. De autoriteiten zijn zenuwachtig, het land is zenuwachtig. Dus, uh... Maar het lijkt me ook lastig om, om inderdaad, nou ja, je, je, moet, je bron heeft altijd een dubbele agenda, denk ik. Het is heel moeilijk om een vrije journalistiek te doen daar in Egypte. Ja, maar hij, hij is een ervaren journalist. Hij, hij, hij, hij, hij komt daar al jaren. Dus uh, hij kent het land heel goed. Uh, maar hij ziet het nu wel veranderen. De stemming in het land, zegt hij, die is wel echt aan het veranderen. En niet aan goede, maar de, de, de, de, je voelt dat het broeit. En uh, nou, nogmaals, het is voor een journalist op zich natuurlijk fascinerend om mee te maken. Ja. Nou, je zegt het al, hij moet daar gewoon blijven inderdaad, om verslag te doen van wat hij daar in ieder geval ziet. Zodat we op zijn minst iets uh, evenwichtige berichtgevingen van ja. daaruit krijgen. Dank voor uh, de uitleg. Willem Schoon, hoofdredacteur okay. van Trouw. Vanaf van maandag dagelijks om half elf te zien bij Comedy Central... de Nederlandse versie van de Daily Show. Een uh, dagelijkse satirische late-night-praatshow met Jon Stewart. Dat is het origineel. Uh, ongekend populair in Amerika. In Nederland is daar trouwens een compilatie van te zien op vrijdagavond... bij Comedy Central en ook in het weekend uh, bij CNN. U hebt het vast wel eens een keer voorbij zien komen. Jan-Jaap van der Wal is de presentator van de Nederlandse versie. En uh, daar ga ik nu mee praten. Jan-Jaap, goedemiddag. Goedemiddag. De Nederlandse Daily Show wordt het overal genoemd. Um, in Amerika is dus on ontzettend populair, dat programma. De verwachtingen hier zijn dus hoog gespannen. Voel je de druk al? Nou, nou nee hoor. In, in, ik weet ook helemaal niet of de verwachtingen hoog gespannen zijn. Kijk, het verschil met Amerika is dus dat het daar sinds een aantal jaar de Daily Show wit-John Stewart heet. Dus het hangt heel erg op uh, John Stewart. En wij gaan eigenlijk een Nederlandse editie maken. En dat betekent dat het niet allemaal op mij hangt... maar meer op het format en om te kijken of het überhaupt mogelijk is... om dagelijkse satire te maken in Nederland. Ja. Want kijk, wij willen altijd hier in Nederland onmiddellijk vergelijken. Want we, ja. kennen, we kennen natuurlijk dat origineel. Dus jij gaat daar straks mee aan de gang. En dan zegt iedereen, ja, het is geen John Stewart. niet, het is nee, tis, tis niet, tis, tis Nederlands, zeggen ze dan. Maar ja, ja. goed, wij, wij, wij moeten ook uh, het Nederlandse nieuws behandelen. En dat is lang niet zo spectaculair als het Amerikaanse. Maar ik moet zeggen, we hebben nu drie proefafleveringen gemaakt... en ik denk dat we wel uh, behoorlijk goed in de buurt kunnen komen. Is, is dat tegelijk misschien ook de valkuil inderdaad... dat we hier misschien uh, relatief gezien te weinig echt aanbod hebben? Nou, ik moet zeggen dat het wel uh, uh, meer wordt. Dus het medialandschap polariseert wel ietsje meer... En ook het politieke landschap polariseert wel meer. En kijk, Fox News is nog lang. Of uh, wakker Nederland is nog lang geen volksnieuws. Nieuws. En uh, de PVV en de Tea Party liggen ook nog wel een, een eentje aan elkaar. Maar uh, uh, er zijn wel iets meer mogelijkheden. En sowieso is er natuurlijk helemaal geen satire op dit moment in Nederland. Dus uh, denk ik wel dat het er weer tijd voor wordt. Dus zo'n programma is eigenlijk gebaat bij wat polarisatie in de samenleving? Nou ja, het, het is ge, het programma in Amerika en voor een deel ook in Nederland wil laten zien hoe hypocriet het af en toe is, of hoe opportun het af en toe is, en dan heb je het over de media en de politiek. En, uh, uh, maar het, is vooral, uh, uh, het kiest vooral geen kant. Dat is vooral belangrijk. Ja. De bedoeling is geloof ik in eerste instantie dat het een paar weken loopt. Is dat dan ook uh, om toch even te kijken hoe het, hoe het, uh, het land en zo... En of, of het dan een beetje werkt en, en daarna dan vol tegenaan te gaan? Nou, voornamelijk voor onze eigen gezondheid. Want Je bent gewoon <laughs> je bent vier dagen in de week, ben je daar de hele dag... begin de s ochtends vroeg en je, je, je hebt s'avonds laat uitzending... En uh, ja, ondertussen moet je alweer de dag daarna gaan voorbereiden. Want je kunt niet s ochtends gaan zitten van wat zullen we vandaag eens gaan doen. Want ja. daarvoor is er net te weinig nieuws. Ja, ja. En hoe zit het met, moest jij je bij die mensen van de Daily Show presenteren? Van nou, ik, we, we hebben die plannen hier in, in Nederland. Nou, we, nu... hebben, we hebben toestemming gevraagd en uh, ze vonden het allemaal heel erg leuk. In eerste instantie dachten ze dat wij het wilden vertalen en het dan gewoon uh, in het Nederlands wilden uitspreken. Maar toen, toen eenmaal duidelijk werd dat wij echt een Nederlandse editie wilden maken, waren ze wel zeer vereerd. En wij schijnen de ene, het enige land te zijn wat het officieel echt gevraagd heeft. Ja, ja. Want ik bedoel, ik, zij geven hun merk natuurlijk eigenlijk mee. Dus nou, ik neem aan dat ze ook willen weten hoe het er dan uitziet. Was je altijd al een fan van het programma? Ja, ik ben eigenlijk al heel lang een uh, enorme fan van het programma. En um, ze werken daar met honderd mensen aan het programma. En uh, dat zijn allemaal mensen die er al 15 jaar werken. En ik heb wel ook begrepen dat het programma eigenlijk sinds 11 september 2001 echt een soort... Ja, een soort laag eronder heeft gekregen, waardoor het opeens ook relevant werd. Mm. En uh, ik, ik denk dat, je, dat de poging moet zijn de komende drie weken... om te kijken of het in Nederland ook relevant kan worden. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is eigenlijk. Nou, de, de invulling wordt dus met Nederlandse dingen gedaan natuurlijk. Maar er zijn uh, rubrieken die Jon Stewart heeft. Dat nemen jullie daar dingen van overal? Ja, ja, ik heb, uh, uh, ik heb een gast aan het einde van de uitzending. En uh, die gastenlijst... Die, uh, die begint er behoorlijk goed uit te zien. En we hebben ook uh, reporters, dus we hebben mensen als uh, Gas Hoeflaak en Daniel Arends en Sanne van Oek Zeeland. Die in Tourbeurt een recorderrol op zich nemen. En ik doe de presentatie. Dat zijn ook eigenlijk allemaal comedians die eromheen zitten, zo te horen. En dan op de achtergrond ook nog allerlei schrijvers die bezig zijn. Want dat is vaak de kracht van zo'n programma. Als je naar Letterman kijkt, iedereen denkt dat hij die grappen zelf verzin. Maar daar zit natuurlijk een heel team van tientallen mensen achter die dat allemaal in elkaar knutselen. Ja, we hebben vijf schrijvers. En ik schrijf zelf ook mee. En Omer Schumacher, onder andere, zit ook bij. Marine Marijn School. ik weet ook wel, ik ook Zanne van We hebben een aantal mensen uit de journalistiek ook, die ons een beetje helpen en af en toe van informatie voorzien. Want je, ja, je moet echt uh, op een onderwerp in kunnen gaan. En informatie is alles. En daar maak je de gokken mee. Ja. Ik, ik kan me voorstellen dat jij daar zelf ook heel erg tegen aan bemoeit. Want jij bent degene die het dan over het voetlicht moet krijgen natuurlijk. Ja, exact. Ik, mo ik moet het uh, kunnen zeggen. Uh, vanaf de oude Q. Maar dat, dat, dat gaat, tot op heden gaat het redelijk goed. Ja. Toen deze plannen bekend waren, werd onmiddellijk gezegd van. Ach, dat kan in Nederland niet. En het is al vaker geprobeerd. Hè? BNN heeft het een tijdje gedaan met de nieuwste show. Uh, wat, wat is jouw reactie daarop? Nou, de, de sfeer in Nederland is uh, überhaupt om, om alles wat nieuw is, meteen uh, de kop ervan af te hakken. Want dat, dat vinden mensen ook gelijk wel heel erg leuk. En ik geloof dat jullie het straks over kou nieuws gaan hebben. En uh, ja, die, iedereen, iedereen die nieuw is, die, die heeft dat meegemaakt. Wat, wat maar... vind je daarvan? Want dat komt ook wel een beetje. Die doen ook een beetje misschien wel dingen die, die, die in het verlengde liggen van wat jullie van plan zijn. Nou, ik, ik denk dat hun intentie in eerste instantie niet is om satire te maken, maar om, om, om zelf nieuws te maken en misschien tegen wat dingen aan te schokken. Dus uh, wat wij doen is in die zin wel echt anders dat wij vanuit satirisch oog kunnen uh, kijken en ook niet echt een, een, een, een kleur hebben daarin. Daarom is het ook heel prettig dat we een Comedy Central doen, want dan kom je echt vanuit een soort comedy omgeving. Maar ja goed, zij zijn ook begonnen en, en, en, en zij, zij, zij zijn overeind gebleven. En ik hoop dat dat voor ons ook gaat gelden. Ja, maar daar, ik hoor er een beetje door dat het jou wel meevalt eigenlijk, dat PO-nieuws. Klopt dat? Ja, maar dat is ook weer zo'n reactie. Dat je, dat je de, dus dat, dat zou betekenen dat iedereen er heel erg bang voor was. Maar alleen, ja, wij, wij, wij gaan nu ook zien hoe moeilijk het is om dagelijks iets, uh, iets te doen... En ik denk dat ik bij Crown News eens in de vijf keer een uitzending tussen zit... waarvan je denkt, ja, dit is wat we wilden doen. Ja. Alleen je hebt die vier anderen ook nodig om daar te komen. Ja. Um, dit is één ding, en dat gaat dus maandag beginnen, ben je vol, uh, vol op druk mee. Maar intussen op de achtergrond alweer een ander project. Uh, de Nederlandse Saturday Night Live. Ja, dat is, dat is uitgekomen. Patrick Claudius heeft dat verteld. Nee, uh, ik, ik klopt ben een... het niet dan? <laughs> nee, nee. Nou, ik, ik ben een televisieproductiemaatschappij gestart samen met een, een, een partner van mij. En wij gaan inderdaad in april, eind april, beginnen wij op Nederland 1. Met een, uh, met een programma waarin uh, acht acteurs en comedians uh, scènes gaan spelen. En dat heeft dan heel veel weg van Saturday Night Live... maar het is, het is ook weer een Nederlandse equivalent daarvan. Mm, ja, nou, dat, dat moeten we dan allemaal nog even zien. Precies, ik, kom ik gewoon weer een keer langs Precies, daar kom ik daarover. Daar ja. We moeten ook niet te veel informatie in één keer geven... want dan, dan, dan schiet het over de hoofden nee. van de mensen heen. Ma maandag begint het op Comedy Central. Je zei het al, we hebben een hele gast uh, gastenlijst staan. Uh, bij John Stewart zat laatst Obama, heb je? Rutte al geboekt? Ik, ik heb Rutte ik heb zeker geprobeerd om hem te krijgen. Maar uh, Rutte gaf aan dat hij. Of via zijn woordvoerder gaf ze aan dat het uh, lastig is. Omdat het een nieuw programma is. Dus ze willen eerst uh, kijken hoe het, uh, hoe het uh, zich uh, ontrolt. Alleen uh, in de eerste afleveringen van de Daily Show in Amerika dat natuurlijk ook niet meteen de president. Nee. Dus we moeten het een beetje rustig aan doen. Maar uh, het, het lijstje is uh, indrukwekkend, vind ja. ik. En, en heeft dit nog consequenties voor jouw uh, optredens gewoon in het land? Ik bedoel. We zien we je nog wel terug op de plank als dit een succes wordt? Nou, uh, uh, uh, voorlopig even niet. Uh, ja, tenminste de klanken van Toemeler in Amsterdam natuurlijk wel. Maar voor de rest heb ik geen solo-programma op dit moment. Nee, goed. Dus dit is, uh, dit is iedere avond om half elf uh, kun je me zien. Op Comedy Central vanaf maandagavond. Ja. Jan-Jaap van der Wal, dank voor het gesprek. Graag gedaan. En met alles. Dank je. Um, dat is dat. We gaan zometeen het Mediaforum doen. Doen we na uh, half één. Vandaag met uh, Pieter Jan Hagens en met Jan Heemskerk. Nu eerst door Rold Megens. Radio 1. Het NOS Journaal. De Tweede Kamer wil vanmiddag doorgaan met het debat over Afghanistan. De commissievergadering gaat om twee uur verder. Of er vandaag ook nog een plenair debat komt, is nog niet duidelijk. Vanochtend is een kabinetsbrief verstuurd. Waarin staat dat de training van agenten in Afghanistan zeker 18 weken gaat duren. De fracties vergaderden vanochtend over die brief. Over het verloop is weinig naar buiten gekomen. GroenLinks-fractievoorzitter Sap, in algemeen wordt aangenomen het meest kritisch, sprak van een goede en zorgvuldige vergadering.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 En in Zuid-Afrika is bezorgdheid ontstaan over de toestand van oud-president Mandela. Hij werd gisteren in het ziekenhuis opgenomen. Vanochtend kreeg de 92-jarige Mandela daar bezoek van zijn familie. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Ten noorden van de grote rivieren is het inmiddels zonnig geworden. Het vriest daar op dit moment wel 1 graad. In het zuiden, daar ligt de temperatuur 1 graad boven 0. En daar is het nog steeds bewolkt. Nou, in de loop van de middag wordt het ook in het zuiden zonniger. Het blijft overal droog en de maxima lopen uit een van min 1 graad in Groningen... tot maximaal 2 graden in Zeeland. De wind die komt uit het noordoosten, is matig tot vrij krachtig, zo'n windkracht 3 tot 5. En die wind die zorgt er ook voor dat het voor het gevoel ijzig koud is. Op dit moment zien we al gevoelstemperaturen terug tussen de min 4 en min 7 graden. Nou, vanavond klaart het verder op en vannacht is het helder en wordt het flink koud. Het eh, koelt af naar 3 tot 6 graden onder nul. Morgen vrijdag belooft het een zonnige en droge dag te worden. In het oosten blijft het overdag licht vriezen. In het westen wordt het maximaal een graad of 2. Ook zaterdag is het vrij zonnig en eh, vrij fris. Maar op zondag wordt er wat meer bewolking verwacht, maar het blijft ook dan droog. Na het weekend droog weer en het blijft met 3 graden fris. Nou, nu ben je Verkeersinformatie. Er staan nog twee files, maar ze zijn allebei aan het oplossen. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Beest, 4 kilometer. Had te maken met een spoedreparatie na een ongeluk vanmorgen, maar de rijstroken zijn inmiddels weer open. En de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen knooppunt Leenderheide en de afrit Valkenswaard, 2 kilometer na een ongeluk. Ook daar is de weg weer vrij. Dit is Radio 1 Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Pieter Jan Hagens, afro-presentator. Uh, presenteert ons onder meer één vandaag, ook Buitenhof. En wie is de mol? Mm -hmm. Wie is eigenlijk de mol? Ja, weet je het echt weten? Ik dacht, ik probeer het gewoon nog eens ja. even. Ja. Jan Heemskerk is er ook, hoofdredacteur van, uh, van Playboy. Uh, Jan, even met jou beginnen. Alberto Contador, uh, de tourwinnaar. Uh, blijkt nou toch klembuterol uh, te hebben meegeslikt... Ja, dan kon hij nog harder fietsen. Altijd gevreesde Glen Tuberol. Ja, ja, ja de, de, de bekende Glen Buterol die dit jaar won. Uh, maar goed, het is dus de zoveelste keer dat we de Tour hebben zitten kijken met z'n allen. En dat maanden later pas de echte winnaar bekend is. Ja, ik heb daar een hele heldere opvatting over. legaliseer onmiddellijk doping. Laat al die malle klimgeiten met stroperig bloed... En, en wonderlijke drugs in hun lichaam lekker doen waar ze goed in zijn. Het is dan ook weer eerlijk soort van, denk ik. Iedereen heeft dan doping. Of de een heeft duurdere doping dan de ander, maar zo is het leven. En uh, ja, weet je, dan, dan, dan, dan vergeten we het toch gewoon. Het is zo'n polsierlijk gedoe met al die controles... en die mensen die dagstaten moeten inleven waar ze allemaal zijn. En ze pakken toch... Ja. Moeten we het nog wel uitzenden? De ARD heeft het, heeft het een tijdje niet gedaan hè? Nou, nee, dat, dat lijkt me wel. Tuurlijk moet je dat uitzenden. Kijk, er zijn wel meer uh, verborgen misstanden in de wereld. Of misstanden. Ja, je kan er inderdaad van zeggen van... misschien moet je het wel gewoon legaliseren. Uh, uh. En dat zenden we ook uit. Ik bedoel, er gebeuren uh, onderhuis natuurlijk overal uh, dingen. En als je die allemaal niet zou moeten uitzenden... vanwege ethische redenen, dan, uh, dan, nou, dan ben je nog lang ik bezig. Die niet echt zijn, ik bedoel, boer zoetvrouwen zenden we ook uit. Wordt ook bedoel dat dat echt was dan. Ja, <toss> dat is ook wel weer zo. <toss> nou, ik geloof dat dat ook de officiële standpunt van NOS wel is. Van, we moeten het juist wel uitzenden. Want dan kan je die dingen ook dat er dat er allemaal dingen mis zijn. ja. Maar ja, moeten we nog iets aantonen? We weten het toch allemaal ja. wel. Dat dat het, is, gebeurt. het is wel jammer voor de heroïek van die sport. Het is prachtig om iemand om zo'n berg omhoog te zien. Nou, het is ook best heroïs als, als een wielrenner dood van zijn fiets valt omdat hij te veel doping heeft gebruikt. Het heeft ook iets, uh, ja. iets heroïs. Ja, een vlak van die lijnen denk ik. shit, hij had het bijna gehaald. Ja. Ja, helaas had de Glum ja. hem toch te pakken voor de, voor de meet. Nou, Clembuterol is het. <laughs> uh, Pieter Jan. Dominique ja. Weesie, de, de man die tegenwoordig pony's presenteert, maar mm -hmm. dat is natuurlijk de oprichter van geen. Stel, die heeft uh, de, uh, de wat heeft hij nou gewonnen? De zeg maar de overal bloggie. Hij, hij is eigenlijk de, de blogger van de van het decennium geworden. Ja. Uh, terecht. Goh, ja, dat, uh, ik zou niet weten hoe ik dat moet beoordelen. Ik lees zijn blogs eerlijk gezegd niet. Uh, ik weet niet of dat een belediging is in de richting van Dominic Weessie. Maar uh, ik, uh, hij zal vast daar ergens zijn best op gedaan hebben. En uh, nou, van harte. Nou, nou, Hij heeft natuurlijk dat geen stijl in gang gezet. En dat heeft al wel een, een soort van ja, revoluties misschien overdreven, maar behoorlijk uh, de toon gezet. Ja, dat is zeker iets uh, waarmee ze een, een nieuwe weg hebben ingeslagen... en uh, wat uh, voeten aan de grond heeft gekregen. En is dat ook overigens de reden dat hij die prijs gekregen ja, heeft? Ja, ja. Ja, ja. ja nou, dan heeft hij, dat vind ik dan wel terecht, want dat is wel iets nieuws... Waarbij, uh, ja, waar veel mensen uh, plezier aan beleven. Ja, die in. Dutch blogjes worden niet meer georganiseerd, dat was de laatste keer ook. Uh, want ze zeggen eigenlijk dat bloggen dat is al lang weer uit... en Facebook en alles heeft het al lang ingehaald. Ja, nou ja, wat ik altijd dat soort dingen denk. Ik vroeger las iedereen de krant. En tegenwoordig heb je de krant. En je hebt uh, internetjournaals. En je hebt radio en tv-journaals. Er zijn dus allemaal manieren bijgekomen. Om, om, om kennis te nemen van het nieuws. En zo werkte het ook een beetje. Vroeger stuurde je een ingezonde brief. was de enige kans die jij had als eenvoudige burger. om je te melden bij, uh, bij de massa. Uh, toen kwamen dan de blogs. Nou ja, dat, dat had je toen. Maar ja, niet iedereen heeft genoeg stof. om een heel blog vol te swetsen. En heb je nu gelukkig Twitter en Facebook. voor de, de bloggers light, zullen we maar zeggen. Dat kan het ook wat korter die hebben, allemaal. Die hebben daar voldoende aan. Dit is toch fantastisch hoe zich dat, dat palet aan communicatiemiddelen steeds maar uitbreidt tot er voor iedereen wat wils is. La, laten we het hebben over Twitter en Facebook, want die spelen ook een belangrijke rol in die uh, toestand daar in Egypte. Een land dus in opstand. Sociale media momenteel spelen daar een centrale rol. Uh, Pieter Jan, ja, dit zijn de protesten anno 2011. Ja. We moeten er met z'n allen wel een beetje aan wennen ook. Ja, en het is denk ik al iets eerder begonnen... want uh, bijvoorbeeld in 2009 was er in Iran al een grote demonstratie... Ja. waar ook internet een belangrijke rol bij speelde. Overigens afgelopen zondag in België waar men demonstreerde tegen het uitblijven van de nieuwe regering... was internet natuurlijk ook belangrijk. Ja, dat vind ik eerlijk gezegd veel interessanter dan uh, geen stijl... of uh, mensen die op Facebook of uh, Hives en zo zitten. Is het ook echt zo uh, dat, die, dat die, die sociale media daar zo'n rol spelen? Want ja. dat is natuurlijk ook wat die sociale media vooral zelf ook zeggen. Uh, we hadden hier van de week Luc Koeman in, op dezelfde plek. En die zei uh, die is veel, uh, heel actief op internet. Die zei, ja, het wordt ook een beetje overdreven. Als je kijkt in Egypte nu hoeveel mensen nou echt toegang tot internet hebben. Misschien ja. 20 procent. Ja, 21% in Egypte, maar dat is natuurlijk best veel. Want uh, als dat 1 op de 5 Egyptenaren is en uh, er is gaat, mensen gaat, via, gaat mond op mond uh, van vandaag demonstreren in Suez, ik noem maar wat, dan, uh, dan gaat het natuurlijk ontzettend hard. En uh, we hebben wel vaker revoluties afgekondigd die zich via internet uh, zouden afspelen. Dus daar moet je ontzettend mee uitkijken. We, uh, we weten dat allemaal nog in de jaren 90. Maar ik heb wel het idee dat uh, niet alleen daar in Egypte, maar nu ook in Jemen en ja. in Tunesië al eerder en Algerije. Daar broeit het toch ook allemaal. Dat internet ja. daar wel degelijk. Een belangrijke Ja, Het ding is dat, dat wij vroeger... Hè, had je een, een, een, een sterke man en een politieapparaat en een grens die je dit kon gooien. En dan hield het dus op. En nu, nu zoveel mensen of de, het, re, het regime nou leuk vindt of niet toegang hebben tot iedereen. Want dat is die feiten zo. Is iets als internationale druk opbouwen. Euh, euh, euh, euh, euh, zorg, zorgen dat er afvalligen binnen en bewind komen, die onder druk komen. Ik was zo verbaasd dat die man in Tunesië, waar ik nog nooit van had gehoord, die Ben Ali, vanaf het moment dat die jongen zich in brand stak, tot het moment dat Ben Ali het land ontvlucht wat twee weken. Ja, ja. Zoiets, ja. Dat is toch onvoorstelbaar. Ja. Dat is niet voor te stellen in een, in een, win, in een wereld ja. zonder, zonder nou, toegang ja. tot massa dat is, nog, dat is niet uh, helemaal waar, want ik kan me Ceausescu nog herinneren. Roemenië. Is, ja. en, en dat was nog uh, voor internet, volgens mij. Of ja. althans, ja. Ja. niet dat dat wijdverbreid was. Ja, en daar ging het toch ook... Uh, Vrij snel. Ja. Ik wil niet de indruk ja. onttrekken dat, dat, dat hoe meer mensen toegang hebben... Dat, wat, om... dat was nog een ouderwetse revolutie, zou je kunnen <laughs> ja. zeggen. Misschien ja. de laatste. analoge Nog even naar die Facebook en zo. Want dat is natuurlijk ook een machtsmiddel. He? Er zijn allerlei verhalen over en weer dat de overheid, dus dat Facebook en al die sociale sites eruit gooit... Um, om natuurlijk maar te dwarsbomen dat mensen elkaar op die manier kunnen ontmoeten. Omgekeerd zegt die regering weer van nee, dat is helemaal niet zo ook naar de oproep van Hillary Clinton aan het adres. Wat, wat denk jij, Pieter Jan? Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk te beoordelen. Het heeft er alle schijn van, in elk geval, dat in Egypte Twitter op slot gedaan is. En uh, Facebook meldt ook dat uh, zij de indruk hebben dat er aangesleuteld wordt door de autoriteiten om dat te beperken of te blokkeren zeker is het niet. Zelfs van Twitter is het niet zeker dat de Egyptische autoriteiten dat gedaan hebben. Maar uh, waarschijnlijk is het natuurlijk wel. En dat betekent inderdaad dat het een, een machtsmiddel is. Dat autoriteiten kunnen proberen om het te gebruiken. Ik denk, eerlijk gezegd, dat je uh, dat er, er dan allerlei andere wegen via internet gevonden ja, worden. Het demonstreert om, vooral machteloosheid. Heb ik precies. Niet. Dus dat het uh, we weinig aan ja. zal halen. Uiteindelijk. Laten we nog even. Gisteravond bij Paul Witteman zat uh, Monique Samuel. Uh, politicoloog. Egyptische ouders. En die uh, zei daar toch wel vrij hart van dat uh, Vodafone, de telefoonmaatschappij, uh, van het Egyptische bewind, uh, nou ja, eigenlijk, uh, eigenlijk aan de leiband daarvan meeloopt. Even luisteren wat ze precies zijn. Het mobiel ja. netwerk ligt plat en zelfs een bedrijf als Vodafone, dat wil ik toch even noemen, werkt daaraan mee. Goed. Ten tweede... Uh, Hoezo de, werkt daar aan mee? Vodafone heeft alle, uh, heeft, geeft informatie door aan de overheid, Egyptische overheid. En daarnaast heeft alle simkaarten of geblokkeerd of het netwerk gewoon down gehaald, gewoon leeggehaald. En dat kan niet de overheid doen, dat moet Vodafone dat zelf doen? Dat moet Vodafone zelf doen, maar dat doen zij voor de overheid. Omdat ze anders bang zijn hun contracten te verliezen of wat dan ook. Dus dan zie je ook hoe dat... Ze... Ja. ja, of dit waar is weten we natuurlijk niet, want we kunnen dat niet controleren. Ik zag wel een, een, een tweet voorbij komen van Vodafone, een officiële reactie. En die zeiden van, nou dat is helemaal niet zo, uh, het is, wij hebben dat echt niet gedaan. Dat heeft de overheid gedaan. Maar je ziet hoe dit soort dingen ineens een rol gaan spelen. Ja, het is hetzelfde als Google in China. Hè. Ja. Het, het, het, je, de bedrijven die natuurlijk van nature niet geneigd tot het zijn tot het revolutionaire of het idealistische. Die zullen zitten in dat soort landen altijd lastig. Ik ga het niet verdedigen. Als het zo is, dan is het, nee. dus was het dapperder geweest als men dat niet had gedaan. Mm. Aan de andere kant. Dat ja, maar maar die, die reactie heb je onmiddellijk natuurlijk. Van waarom werkt zo'n foto? Ik, ik, nou, ik, je kind, wat wil je zeggen? Ja, je, je, je, zit daar dan, je zit daar zelf. Ik heb het wel, laat ik het zo zeggen. Ik heb ook een Mastercard en dan, jij hebt oh, een fotofoon-abonnement. Ja, ja, en dan zit je toch, en denk je van waarom, waarom doen ze daar aan mee? Nou, je nou, kan ja, je abonnement opzetten, ja, he? nee, precies. <laughs> ja. ja, maar ga je dat ja, doen? Voor wat nou, je ja, e e, Het is <laughs> makkelijk om hier dat, om dat hier vandaan even te zeggen, want ik snap ook dat daar 80 miljoen mensen ja. wonen en dat ze daar geld aan verdienen. Nou, nou ja, wat... bovendien, het, het, het, het is natuurlijk ook vaak zo dat zo'n bedrijf hè, we hebben het Shell, Shell in Nigeria, zijn allemaal van die, van die dingen waar ik altijd heel dubbel in staan. je het station verder rijdt omdat je heel makkelijk gezegd van zo'n bedrijf moet zijn verantwoordelijkheid. Nemen want de solemieter op het onmiddellijk weg daar en ja, maar ja ondertussen. Ik weet het nooit zo goed. Het zit er altijd een beetje tussenin. Ik denk nee, maar dat is kant... wel het interessante wat er gaat gebeuren. Want het gaat natuurlijk niet alleen om de demonstranten. Het gaat natuurlijk om landen. Het gaat om economieën. Het gaat om internationale belangen. He, bedoel, de Verenigde Staten die hebben nu aan Egypte duidelijk gemaakt... dat Mubarak maar moet opstappen. He, dat is een, een in Terwijl ze grappig in... genoeg weer een vriend zijn van die knakker in Jemen, hoorde ik net. Nou, dus zo, dus, zo, ja. zo, gaat, ja. zo gaan die dingen. De... Dus interessant is nu ook wat uh, bijvoorbeeld de Verenigde Staten gaan doen. Wat allerlei bedrijven gaan doen. Ja. Hoe die toegang tot internet door providers al dan niet gewaarborgd blijft. Ik weet maar dat, dat die mensen van Vodafone daar echt wel nadenken... over allebei de kanten van het verhaal. Dat zijn geen onmensen, denk ik. Dat zijn mensen die, die ja, de economie in de gaten houden... maar ook wel weten dat ze daar een verantwoordelijkheid hebben. Ik zou ook niet graag in de schoenen staan... van de CEO van Vodafone in Egypte vandaag. Ja. Nee, nee. Moeten die Facebook en Twitter zo... eigenlijk alle vormen van activisme steunen, vinden jullie? Waarom? Nee gewoon een vraag. Steunen, ze moeten gewoon uh, doen de, waar ze voor zijn. Er zijn en wij met z'n allen moeten dat gebruiken. Ja. In dit geval ook de mensen daar Het dat, dat is net zoiets als pen en papier. Ik bedoel, je kan ook niet zeggen, moet pen en papier uh, de demonstranten in Egypte steunen. Het, het is gewoon, uh, het is er. En het, het moet er zijn. En hoe de mensen, de wereldburgers, het gebruiken, uh, dat moeten zij zelf weten. Ja. Vind ja. ik althans. Ja. Ik ben het uh, echt heel mee eens. Nou, Dat is een mooie eind dan. Dank voor jullie bijdrage aan dit uh, mediaforum. Pieter Jan Hagens en Jan Heemskerk. Uh, we gaan zo meteen de internationale nieuwsquiz spelen. 128, dat is nog steeds de hoogste score. Die is maandag al neergezet. En daar bijten een hoop mensen hun tanden stuk op. Sandra Hogevorst is de kandidaat van vandaag, komt uit Lelystad. En dit is van de Radio 1 CD van deze week. Adel. Not your love anymore. Oh. Twee jaar geleden met deze mevrouw. Uh, toen kwam ze met haar album 19 op de markt. Iedereen was toch wel onder de van zangeres Adele. Nu twee jaar later. Ze is intussen ook 21. 21, nieuw album. Deze week Radio 1 CD. En daarvan Rumor Has It. Sandra Hogevorst is hier. 39 jaar, komt uit Lelystad. En gaat meedoen aan de Nationale Nieuwsquiz. Welkom. Dank je wel. Huisvrouw? Ja. Uh, kan dat zomaar dan even een dagje weg? Ja, kinderen zijn op school. Oké, okay. okay. en, en, maar ik bedoel, het stofzuigen en alles was al gedaan? Of? Dat uh, blijft wel liggen tot morgen. <laughs> oh ja, ja. Zij, uh, huisvrouw, en, dat, dat ga je ook gewoon nu verder helemaal afmaken? Of ga je toch, als die kinderen weer wat uh, groter zijn en de deur uit zijn... ook, ook aan, buiten aan het werk? Ja, als de kinderen groter zijn. Op het moment is het niet te combineren. Nee. Wat zou je dan willen doen? Ja, ik vind heel veel dingen leuk. Ik plan nooit van tevoren nee, dingen. Nee, gewoon maar laten gebeuren. Voorlopig ja. gewoon huisvrouwen. En dat is ja, gewoon, dat gewoon moeten we gewoon tussen weglaten. Dat is een van de belangrijkste beroepen van, van de wereld, denk ik. We gaan kijken of deze huisvrouw in staat is om die 128 punten weg te spelen. Um, dat moet, want anders ga je de weekoverwinning niet pakken. En uh, dat willen we allemaal natuurlijk. Uh, we gaan kijken wat het wordt. Eerst de nieuwsfactor. De Nationale Nieuwsquiz. Door Ik ben er. Ik heb nieuws over de brief. Vanochtend stuurt het kabinet een brief waarin de beloftes zwart op wit staan. Meer over deze brief. Laten we die meteen gaan schrijven. Ik begin met schrijven. Uh, die brief die uh, werd voor uur verwacht, die is zojuist bezorgd. In de brief staan de toezeggingen die gisteren werden gedaan in het Kamerdebat. Zodat je dan uiteindelijk toch gaat naar Koenders. Ja, Kunduz, zei die Prem was dat. Minister Roosentaal zei in het Kamerdebat gisteren dat het kabinet met de Afghaanse autoriteiten wil afspreken dat door Nederland opgeleide agenten niet worden ingezet als militair. Hier is vraag 1. Ook werd de lengte van de opleiding van Afghaanse recruten besproken. Welke minister zei dat hij de lengte daarvan zou willen verlengen? Uh, Roosentaal. Nee, het was die andere oh, die erover. Hillen. Ja, Hillen, inderdaad. Minister Hillen van Defensie. In het huidige plan uh, staat uh, nog zes weken, maar goed, intussen is die brief bekend... en willen ze het uh, uitbreiden naar 18 weken. Vraag 2. Kamerlid voor het CDA Henk-Jan Ormel... die sprak vertrouwen uit in Duitsland als leidende natie daar in Kunduz, waar het allemaal moet gebeuren. Ormel bracht ook een nieuwe voorwaarde in. Als de Duitsers vertrekken, dan moet ook Nederland weggaan. Voor welk jaar staat het vertrek van de Duitsers gepland? 2013. Dat is niet goed, het is 2012... Dus uh, Nederland moet dan niet doorgaan tot 2014, zoals het plan van het kabinet is... maar dus tot 2012, als ook de Duitsers weggaan. Vraag 3. Kees van der Knaap die was als staatssecretaris van Defensie... erg betrokken bij de missie naar Afghanistan in verschillende kabinetten balkende. Maar het vierde kabinet balkende verliet hij vroegtijdig om burgemeester van Ede te worden. Welke cda partijgenoot volgde hem toen op? Dus werd staatssecretaris van Defensie. Uh, dat was volgens mij atsma. Niet goed, Het is uh, Jack de Vries. Hij had op 14 mei 2010 af als staatssecretaris... omdat hij in verlegenheid was gekomen door een buitenechtelijke relatie... met zijn persoonlijke adjudant. Dan gaan we naar vraag 4, de vraag met een geluidsfragment. vraag is simpel, wie is hier aan het woord? Iets heel kort over mijn gedichten. Zo overkomen je. En het komt nog steeds. En nu ben ik al 81 en het komt nog steeds. Nogmaals... Nee, maar niet kwalijk. Dat is Remco, Remco Kampert. En dat is niet goed. Het oh. is Herman Dirk van Dode weer. En dan denkt u misschien thuis, ja, nou ja, dat had ik ook niet geweten. Nee, maar als ik zeg hoe die dan ook heet, Armando, dan weet u het misschien wel. Hij kreeg de VSB Poëzieprijs voor zijn dichtbundel Gedichten 2009. Vraag 5: Vandaag staat sowieso in het teken van gedichten. Het is namelijk Gedichtendag. Er zijn verschillende activiteiten georganiseerd om poëzie onder de aandacht te brengen. Um, wie is schrijver van de gedichtenbundel die op deze dag centraal staat... die zijn optreden van vandaag moest afzeggen omdat hij zijn schouder heeft gebroken? Dat is Remco Kampert. Eh, dat is niet goed. Het is arma nee, het is wel goed natuurlijk. <laughs> Remco Kampert. Ja. Nee, flauw. Uh, maar goed, dat is inderdaad goed. We gaan naar de laatste vraag. Maximaal vier punten te verdienen. Die kan je ook nog gebruiken. Aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. En uh, De vraag is natuurlijk wie bedoelen we als je het antwoord weet onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Ik won een recordbedrag in één seizoen. 3. De dertiende plek was niet waarvan ik had gedroomd. 2. Ik ondervind te veel last van mijn elleboogblessure. 1. Voor de tweede keer heb ik een punt gezet achter mijn loopbaan als proftennister. Ja, Justine Henne. Ja, die is het. Wist je het al eerder of niet? Dacht je. Nee. Nee, nee. Hij kwam pas echt bij die laatste aanwijzing. Ja, Justine, hè? het is uh, duidelijk, hè. Um, uh, de geldt, ze neemt eigenlijk afscheid nu weer opnieuw van de tennis als de nummer 13. Dat is een beetje onder haar stand natuurlijk. En uh, dat is al voor de tweede keer, want ze was al een keer eerder gestopt. Uh, dat is uh, goed, Justine. Hè? Twee vragen goed. Um, dat betekent 64 zometeen moet je halen in, uh, in dat kanon. Dat gaat nooit lukken, maar <hijf> we gaan toch gewoon proberen hoeveel je daarin komt. Eerst maar eens even kijken wat we verder nog doen vandaag.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 Vandaag luidt de stelling. De toezeggingen van het kabinet vergroten het nut van de politiemissie naar Koenders. Nou, u bent er net ook uitgebreid over mij bijgesproken. Het zit uitgebreid ook in het nieuws, we hoeven dat verder niet uit te leggen. De regering heeft dus een aantal toezeggingen gedaan aan de oppositie... om ze natuurlijk over de rand te krijgen dat ze die missie gaan steunen... en dat er een meerderheid voor ontstaat in de Tweede Kamer. Vandaar de stelling. De toezeggingen van het kabinet vergroten het nut van de politiemissie naar Koenders. Bent u het daarmee eens of oneens? Sms staat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen, nummer 0800 -1 dus 0800 -1101. U kunt stemmen op de website www.stand.nl en twitteren naar @stand_nl. Dan zijn we terug bij Sandra Hogevorst. En, uh, ja, dat is een bijna onmogelijke opgave. We gaan het toch gewoon proberen. Met uh, factor 2 lukt het in ieder geval niet meer om die 128 punten te halen. Maar we gaan toch kijken of je met opgeheven hoofd hier weg mag. Okay. Uh, 90 seconden de tijd. Veel vragen. Als een antwoord uh, niet duidelijk is, onmiddellijk pas roepen... dan stel ik snel de volgende vraag. Daar komen ze. De nationale nieuwspist. Welke voetballer zet na 21 jaar een punt achter zijn loopbaan? Edwin Panzer. Dat is goed. Wat is de naam van de bemiddelaar in de Belgische kabinetsformatie die gisteren zijn ontslag aanbood? Pas. Van de Lanotte. De Duitse politie heeft een verdachte opgepakt in de zaak van welke vermiste jongen? Uh, micro. Mirko heet hij. De ANWB komt met een keuringssysteem voor wat voor wegen? Voor N-wegen. Ja, dat is goed. Provinciale wegen. Voor de tweede keer wordt er in welk land gedemonstreerd tegen de, de omstreden mediawet? Egypte. Dat is fout, het is Hongarije. Een man heeft in Den Haag voor de ambassade van welk land geprobeerd zichzelf in brand te steken? Egypte. Dat is goed. Welke provincie heeft aangekondigd toch de strippenkaart af te schaffen vanaf 3 februari? Zuid-Holland. Dat is goed. Het kabinet gaat kijken naar de mogelijkheid om welk staatsbedrijf te verkopen? Holland Casino. Dat is goed. Na verdacht gedrag van een passagier is welk Duits vliegveld een tijdje ontruimd geweest? Düsseldorf. Het is wezen. Volgens welke organisatie gaat bijna iedereen er in 2011 financieel een beetje op achteruit? Hebert. Dat is goed. Het plan voor de wereldwijde bescherming... van welke diersoort is uitgedraaid op een mislukking? Haaien. Ook dat is goed. Tunesië heeft de hulp van Interpol ingeroepen... om de gevluchte president te arresteren. Hoe heet hij? Ben Ali. Dat is goed. Wie wijst alle kritiek op zijn baan als trainer in Tsjechenië van de hand? Is goed. Een conducteur uit welk land is geschorst omdat hij treinen België. heeft gesaboteerd om zijn geliefde te kunnen zien? België zei. Is goed. Op het strand van Tessel is gistermiddag wat voor levend dier aangesproken? Is goed. Welk bedrijf roept wereldwijd bijna 1,7 miljoen auto's terug vanwege een mogelijk defect aan de brandstofleiding? Is goed. In Maleisië zijn 6000 van wat voor genetisch gemanipuleerde dieren uitgezet om de knokkelkoorts te terug te gaan? Te dringen. Muggen, uh, dat is goed. Nou, ik vind het niet onaardig, hoor. Uh, wat er in dit uh, kanongedeelte is gebeurd. 13 vragen, goed. Dat is helemaal niet zo slecht. Het zat hem in die factor, dat was een <lacht> beetje lastig. Wat was het moeilijkste daar nou in? Waar, waar had je problemen mee? Ik denk dat ik gewoon te veel gelezen heb. Net. Te veel poppetjes ook door elkaar. Hille werd, uh, werd uh, omgekeerd. Ja. Ja. Hmm, en omgekeerd. Nou, jammer. Je hebt wel laten zien dat je, dat je genoeg van het nieuws weet. 13 vragen goed in deel 2 van de quiz, dat is helemaal niet slecht. Uh, je komt op 26 uit. We wisten al dat het uh, heel moeilijk ja. was om die 128 te halen. Dat zou sowieso in de tijd al niet lukken. Um, desondanks. Ik vind dat je wel gewoon uh, stoer hier het park af mag lopen. Dank je wel. Ja. Uh, twee kaarten voor beeld en geluid. Uh, meenemend in de achterzak. We doen de lunchradio erbij. Dan kan je het nieuws nog beter volgen. En um, natuurlijk ook een mok van dit fijne radioprogramma. Dus tussen de werkzaamheden, toorduis, thuis even koffie daaruit drinken misschien. Helemaal leuk. Bedankt en een goede reis terug naar Lelystad. Bedankt. Um, dat was Sandra Hogevorst. We gaan, um, Even pauzeren, dat zeggen. de zender gaat gewoon door, want het NOS-journaal komt eraan natuurlijk om 1 uur. Maar wij melden ons om kwart over één weer. Met deel 2 van lunch dan gaan we praten over het UWV. Uh, daar is veel over te doen, want ook uh, in het kader van de bezuinigingen ligt het UWV, UWV wel onder vuur. Uh, maar het lijkt er toch op dat ze mogen blijven. Uh, hoe dat nou precies zit, dat horen we straks van arbeidseconoom Ronald Dekker. Over het UWV dus, zometeen om kwart over één.